Wij beginnen de zogerles 93 Even een kleine mededelingje. Volgende week donderdag Geef ik dus de Lezing in de roos En wie Van jullie nog niet de kaartjes Had opgehaald Wie wilde, wilde wel gaan, maar de kaartjes had nog niet Opgehaald Radicaal om hier de kaartjes zo so, gauw mogelijk nu ophalen. Waarom? De zaal is een kleine zaal. En ja. er zijn nu al veel, al veel mensen die hebben daar al de kaartjes. al. Je kan ze gewoon reserveren in te halen. Nee, maar nee, kijk, reserveren is goed, maar dan misschien als er geen kaartjes meer, dan zal je verwezen worden naar de lezing van 4 september. We je dus... Waarom? Anders is er geen kaartjes meer... ...wie de eerste komt, die de eerste maalt. He? Dat is als je dan... ...reserveert, maar... Uh, ...jij komt op dat de laatste... moment. dan is het, ...ik weet niet hoe ze dat geregeld hadden, weet ik niet. Want in deze zaal... ...zullen we ook... ...komen ook nog de video uit ...camera's. De drie camera's... ...waarschijnlijk... De, de, ...wordt opgenomen... ...door onze mensen, niet... Uh, ...van buiten... Want we worden opgenomen, professioneel wordt opgenomen. Eh, en daar hebben wij dus de plaats voor nodig in de zaal. Daarom probeer dat vroegtijdig ophalen, die kaartjes. En het zal wel iets worden wat echt onvergetelijks zal zijn. Wat er allemaal gebeurde zal aan ons gebeuren op die avond. Wij gaan verder met de zoger. Onze reguliere zoger, pagina Kav Dalet, 24. De rechterkolom. De nieuwe linie de regel 26. Het is niet anders dat, dat wij door de zoger heen moeten komen. met instellen ons weer op die zoger. En dat is hoog en krachtig en we moeten ons weer ervoor lenen. En steeds op die manier komen wij dichterbij en dichterbij, dichter en dichterbij, tot onze, tot onze innerlijk ware bestaan van onze innerlijke. Want de zoger spreekt alleen van één ziel. Van toe van welke ziel? Elke ziel en elke mens heeft een ziel. Alleen de zoger wil, niet wil, maar de zoger brengt aan de mens de volheid van zijn ziel. En dat is daarom moesten we steeds, en omdat wij nog niet dat de ruimte daarvoor hebben, voelen we dat het, bedekt is, geheimen zijn, et cetera, et cetera. Natuurlijk blijven we altijd een vorm van geheimen, maar aan de ene kant is het geheim, aan de andere kant is het een zekere opening wordt gegeven, et cetera. Wat is dit zo? Goed? Uh, op de les 91 waren we begonnen met een nieuw artikel, een zeer belangrijk artikel, maar maar Ima ozifat lebarta mana. De moeder leent aan haar dochter haar kleedij. Zeer belangrijk, want dat is, zo zullen we zien, hoe dat de Bina geeft aan de Malchut Kilim. Duidelijk, wij weten van de, wat wij hebben al geleerd tot nu toe, dat de Malchut als gevolg, van de eerste zemtzum, de eerste beperking. Ontvangt niet, ja, Hij heeft geen kilim om te ontvangen. Licht in haar cel. En door de correctie, door de tweede, de tweede beperking, kwam de goed in, waar dat toe in de Bina verbonden werd met de Bina. En die verbondenheid met de Bina Eerst de Malchut die maakt zichzelf tot een puntje. En daarna, correcties, gaat die groeien daar, et cetera. En dan gaat de Malchut samen met de kilim van de mama, van de ima, van de bina, gaat ze naar regenplaats. Dus ze gaat dan ze zakken die Malchut, die tot het puntje he, zichzelf heeft gemaakt, die zak dan naar beneden of verspreidt zichzelf naar beneden, maar waarin? Ze heeft haar eigen he e e kilim niet, ja? Als ze die Malchut, zie je dat? Die Malchut, die zakt nu naar beneden, die gaat dan uh, de kilim van de Bina in zich uh, het licht opnemen in de kilim van de Bina, en de Bina, die heeft haar kilim. Dat, dat zijn onze kilim, die wij tot, ze tot Binnen die 6000 jaar, gedurende 6000 jaar, opbouwen. In onze malgoed. Ja, de malgoed zelf kan niet ontvangen in zichzelf. Alleen pas na de correctie. Na, dus na de 5000 jaar. 6000 jaar, sorry. Maar als wij die correcties doen, als wij die malgoed steeds boven de GZ de borst optrekken, laten optrekken. En daar is binnen. En daar gaan we oh, groeien, daar in haar, totdat wij aan krachten komen. En dan halen wij dat weer naar beneden, naar onder de gazé. Dan ontvangen wij wel licht via de middelste lijn, maar licht die maar goed ontvangt in de kilim, niet in haar eigen kilim, maar in haar kilim van, van de Bina. De Bina, als het ware. Laat achter aan de Malchut die kilim van haar. En dat is wat wij nu leren. Dat is de moeder die leent haar kilim aan de, Mal aan de Malchut. Waarom, waarom leent? Waarom niet gewoon geeft? En cadeau en nou, dat is van jou. Omdat dat zijn toch niet de kilim van de Malchut. eigenlijk En... Uiteindelijk zal Malchut toch wel haar eigen kilim verkrijgen. Ja. Wanneer dat, wanneer na de uiteindelijke correctie zal het wel verkrijgen. Maar eerst krijgt hij dan van de mama. Uh, ik zal nog even gewoon uh, snel aan een, aan, uh, aan, in een, aan een keer zeg dat uh, vertaling alleen geven van die oud. Amar Rabbi Shimon Rabbi Shimon zei: nivraubama. Daarom zegt hij: de, de hemel en zijn leegerscharen waren geschapen door de ma door de nam ma. Shehoah mal goed, dat dat is mal goed. En hij heeft ook, dus nu is de vraag, welke vraag is? stelt zichzelf de Rabbi Shimon. Het lijkt wel daarop dat Torma is de wereld geschapen. En daar, daar zijn ook de versen voor, van de Eide Torah, die schijnbaar daarop duiden. En, en dat is ook de vraag van hem ook, hoe kan dan de, de wereld geschapen worden door Ma? En de Ma, dat is net als mal goed heeft van zichzelf geen eigen kilim. Hoe kan ze dan uh, licht geven aan uh, de scheping, etc. En dan zegt hij dan, ki gaat toe, want het is geschreven. ik. Eh, ki er, uh, Shamecha uh, shameha, masse, etzboteche, want ik zal zien de... Jouw hemelen, de daad van jouw vingers, goelen enzovoort. Umi-kodem-lachen en daarvoor is geschreven daar, ook in dit de, in de hielim, in de psalmen. ma adir hoe machtig is je naam uh, op de aarde? En daar de naam, let op, jouw naam wordt net zo gespeeld als. Shmecha. Net zoals so uh, Shamecha de tiende regel, het de woord Shamecha en hier is het Shmecha. Het is hetzelfde parallel Hoe machtig is je naam op de hele aarde? tanahodecha ala het dat de glorie jouw glorie is gegeven aan boven de hemelen. Oh hier zit er iets wat Rabbi Shimon ziet, dat het toch wel anders is. Al ha-shamayim betekent, al ha-shamayim, boven de hemelen. Dus jouw glorie is gegeven boven de hemelen. En hij gaat nu naar zeggen, ha Hashamayim deert in nivra Dus zegt hij, het blijkt wel, hij blijkt wel, lijkt wel daarop, dat de hemel is Geschapen in de naam Ma. Want staat het Ma? Zie je dat? Ma, Ma, Ma. Is wat? Als uitroepteken. Ma, ja? Adir, hoe machtig. Maar wij vertalen dat in het Nederlands als hoe machtig. Maar, maar, maar eigenlijk, Ma betekent wat? En, en dat is toch wel het woord Ma. Mem en hij En dat is de naam van. Van de Malgoed. Dan zegt hij dat nou, dan is het lijkt wel dat het de, de hemel is geschapen in de naam van de ma, wat, waar, waarom staat geschreven, dat uh, ik zal zien jouw naam, jouw hemel, hem, hemel, etc. En dan hier is in dezelfde vers, eerder staat het, ma, hoe machtig is je naam, die, etc., etc. Sheho ha mal goed, dat is ma, is mal goed. En het is geschreven. 14. Boven de hemel. En het woordje al boven. Dat is doorslaggevend. En dat leert dat het bina is. Die heet me. Die me heet. Dat weten we. Dat bina of zo so heet me. Waarom? Omdat het staat. Het ala shamaim boven de hemel. De hemel is zeer een pin. Ja of niet? En. Alle schaamaim boven de hemel dat is dan de bina of jisoot. 15 die schaam, maar als zeerampin dat die bina is boven de zeerampin. Aan die kraas schaamaim welke zeerampin heeft schaamaim de hemel. Ha piroushu de uitleger van Is zeestin. Schoole shemelokim. hemelookiem schola wa schemlakim dat di mahut di steeg nee dat di steegt op in de naam elokim desex hat so aitlekh pirush dat aitlekh ma shigul malchut ma dat di seventeen malchut is olav nie khlal babina nekait elokim steegt op zoals we dat die ma die stijgt op en die komt op de plaats van de Tfuna, van de Jirsut. Dus de Malchut die stijgt op en wordt ingesloten in de Bina. krijgt Elohim, die in de Bina, de naam van de Bina is elokim. Ja, de ma, Malchut heet niet de Elohim, goed heet, ja, andere naam heeft. Zoals je zegt ma in dit geval. En, maar die steegt op naar de bina, en dan wordt die net zoals lagere komt naar de hogere, wordt als hogere. Dus dan wordt die ook, verkrijgt die ook de naam Elohim. De bina is de naam van de naam, bina is Elohim. Onthoud het erop. Waarom is het Elohim? Waarom Elohim? Waarom is de bina heet Elohim? Omdat Elohim betekent, daar is de gestrengheid. Is, en dat het begint met de bina. -ja. En boven daar is hebben wij, daar hebben wij dan Hawaï. 18. ach or wanneer is het wanneer gebeurd dat die malchut die ma steegt op naar de bina en wordt elokiem, als ik zeg, or nadat hij schiep licht voor een licht, één licht voor een ander licht, en dat hebben wij geleerd, de heinoot, dat wil zeggen. Ahar Shebara ora chassadim, nadat hij he schip het licht chassadim, ja, licht chassadim, le lewusch jakar als een duurzame kle kleidei, al ora hochma op bij het licht van de hochma, Shebashem mi, die in de naam mi is. Ja, zoals so the dan elkaar. Ja, dus weesig, en binnen de weesig kuchma. En malchut, en de malchut steeg op in de hoge naam, welke naam elokim. duidelijk. Die komt op de plaats van de lokim te staan. En daarom heeft die ook, verkrijgt die ook de naam elokim. Punt. Shehu Shem 22 Gabina. Welke lokim? De naam is van de bina. Dat is belangrijk te weten. Shamalhood Nihle Ledba is nog een keer gezegd. Dat de Malchut wordt ingesloten in haar. In de bina. Welke en daarom. Breshid, Bara Elohim, en daarom staat het geschreven in de eerste drie woorden van de Torah. Breshid, in het begin, Schip, Elohim, ja, Shamayim de hemel en de aarde, dus Zeranfin en de Nukwa. Duidelijk dat het niet de Ma is, haino, Elohim, Aelion, hain, dat wil zeggen, de hoge elokim. Shehu bina, dat is bina, bina schip dus de hemel en aarde, zoals dat de hele schepping van, daarmee ook inbegrepen. Het 24, goed en niet de mal goed. want de mal goed wordt alleen genoemd, Elohim, alleen wanneer de malchut al opgestegen is naar de bina, maar niet op haar eigen plaats. Ki ma shehu malchut, want de naam ma shehu mal goed, dat dat malgoed is. Enochach is niet zo. 25. We loen mi eile. En is niet opgebouwd. In het geheim van mi en eile. Schermargo. Zoals we hebben gezegd. Duidelijk. Dus de malgoed wordt niet opgebouwd. In, uit die twee gedeeltes, Zoals we hebben dat geleerd. Van de van binaren herinneren nog. Mi en eile. De Malchut is niet, wordt niet zo opgebouwd. Oké, okay, dat is dan de vertaling van uh, de oot. 26. Pirush, de Eitlech. Kivan de Alma Tataa. Ma, Mamchich. זהי פנטוינטח המוכין בשמה אלוקים בעל מילאה על כן אחתנטוינטח הייתה היכולת שיבראו שמיים וחילי הון על ידי מה נכנטוינטח כי אין תולדות בלי מוכין אלאיין הנאל דרדרתח שהם מוכין de gaya. Punt. Pirous. De uitleg. Kivaanse almatata a. Aangezien de lage wereld. En dat is ma. Ma goed is. Wordt ge, ge, ge, ge, genoemd de lage wereld. En de mina wordt genoemd de hoge wereld. Aangezien de lage wereld. Ma. Mamshir trekt aan. 27. Hamogin. De mogen. Bismaylokim in de naam Elokim, van de naam Elokim, bealmaylaa in de hoge wereld. Wanneer dus, de malchut staat in de hoge wereld, duidelijk, wanneer de malchut de ma staat in de hoge wereld, oftewel in de bina, dan trekt die malchut de naam, de Mochin, dat licht van de van de hoge wereld ja in de naam Elohim wat is Elohim? het licht wat van de Bina wat, wat ontvangt de Malchut en de Malchut nu staat in de een, een opsteking heeft gehad staat nu in de Bina Malchut dan binnen haar ziet dan het licht van de Bina van Jirsut, ja of niet? dan gaat ze dat opnemen in haar het licht van Jirsut en die licht van Jirsut is het licht van Elohim. En we zullen zien dat het een heel ander licht is. Dat de Malgoed op zichzelf heeft die lichten niet. Malgoed alleen kan licht ontvangen van wie? Van de Bina, natuurlijk via de Zeer Maar van de Bina. Dat is belangrijk. Dus zegt hij dat die, kan al, die trekt morgen het licht alleen in de, in de naam Elohim. Alleen wanneer die Malgoed staat in de hoge wereld. Oftewel in de Bina. We alken al de room 28. Hayata, Hayiholit, er was, daarom was er de mogelijkheid. Nee, daarom was het vermogen. Sjivraou, Shamayem, Wechalehonaldeima, dat er de hemel en zijn leegerscharen, geschapen zouden worden. Alledaagse door de ma. Maar die ma staat niet op zijn plaats, die staat op de plaats van de bina. Eigenlijk dat bina schep, schept het. Ja, eigenlijk. Die één tot mogen lijn want er is geen voortbrengselen zonder mogen, de hoge mogen, zoals we gezegd zie je, geen voortbrengselen mogelijk zijn. Zonder de hoge mogen, de mogen die komen dan van die, door de bina worden aangetrokken. Dertig, mogen de Gaia dat, dat, dat zijn de mogen van gaya. Alleen de, van door de mogen van gaya kan, kan men voortbrengselen dus, uh, uh, maken. Uh, punt. WZ Amro. En dat is wat hij zegt, de zorgers zegt. ואלדה משום יש תריכל לינק דלינקר קולום שגם אלמת התאה מה יתקיים בשמה אלוקים תוי מאלמא אלאה שמהיה וחילה במה דרי ידבריו היה חוח למה לאה פיקתול דות אלו שמה Schmaia wegen Leehon. Erg belangrijk wat hij ons vertelt. Wij allemaal ontvangen van wie? Van die Malchut. Ja? Allemaal ontvangen wij van die Malchut. Hoe kunnen wij dan? En wij zijn ook de. Niet samen met ons, wie is nog? Brijait, Seravasia. Alle alles, alles schepselen die bestaan in Brijait, Seravasia. En in onze wereld, alles ontvangt van die Malchut. Uiteindelijk. Dan. Leek het wel dat de wereld is geschapen door de malgoed, Maar dan vertelt hij ons dat alleen kan aangetrokken worden licht, alleen van de hoge wereld en niet van de lage wereld. Dan zegt hij tegen ons dat, da, ja, dat klopt, maar dan wanneer die maalgoed, of die heeft de naam ma, ma wat, dus dat is onderhevig aan de vraag, betekent dat die kan man opbrengen, wanneer die ma mal goed steekt op naar hier, zo naar de bina, dat is die bina, ja of niet? Dan kan die daar aantrekken, ja, in twee, op, door twee handelingen, laten we zeggen, door, eerst trekt die dan gogma aan, maar dan kan ze gogma niet ervaren, dan ontvangt ze dan vervolgens chassadim, en dan kan ze wel ontvangen, en dan kan ze dan licht doortrekken, doorgeven aan de lager, die, die malgoed. Duidelijk, maar door het feit dat die malgoed zelf, mal zelf heeft geen kilim. Maar omdat ze nu kwam in de, op de plaats van de bina te staan, duidelijk, dan verkreeg ze ook de kleedij, de kilim van de bina, ja, waardoor zij waar langs zij ook het licht kan doorgeven, verder naar Bria, etc. etc. etc. Dat is, zo so dat zien wij dat het geen andere manier bestaat nu, om anders dan om eerst aan te trekken, eerst man uit te brengen, om hoog te laten komen het licht, naar de absoluut, ja of niet, naar de ...geven dat aan de Malchut, Malchut die gaat opstegen naar de Malchut in Zeeranpien, naar de Bina. En dan van de Bina, daar wordt dan licht chokma ontvangen, zullen we zien, met Hasadim. En dan trekt de Malchut in de kelim van de Bina, die krijgt dat naar, uh, het licht naar zichzelf toe en naar, lagere, de, naar, naar de lagere schepsel. <tok> 30, de rechterkolom 30 na de punt. We en dat is wat hij zegt is over. zorg. da en overdat Mishum de een de eerste regel, de linkerkolom. Shagam al met omdat ook die lagere wereld ma it kaim 2 Me'alma'ilaha, die voortbestaat, betekent ontvangt licht en voortbestaat in de naam Elohim, die stand houdt of voortbestaat in de naam van Elohim 2 Me'alma'ilaha van de hogere wereld. Dus die staat maar goed in de hogere wereld. En dan verkrijg je dan in de bina de naam Elohim. En daarom zegt de zogger dat de hemel en zijn hemelscharen, in de, in de naam ma zijn geschapen. Duidelijk. Maar niet op de ma op haar eigen plaats, maar op de plaats wanneer de ma al opgestegen he, he is, naar de binnen. En dan pas. De kracht was bij de ma, le apik eilu, om deze voortbrengselen uh, te weten, shemaya wega de hemel en al hun leegerscharen. De leegerscharen betekent uh, alles wat in de briaitse was ja. Als de, to de Torah zegt leegerscharen, dan betekent alles wat in de briaitse was ja is. Daarom had dus die ma, die ma de kracht om al die de hemel en de hemelscharen uh, uit te laten komen, of te ver, laten verschijnen. Dus de maalgoed inderdaad, als het ware zo dat de maalgoed, als men zegt dat door ma, door de maalgoed heeft, is de wereld geschapen, betekent dat die ma, maalgoed, steeg op naar de bina iedereen ziet het, die steekt op naar, we hebben daarvoor geleerd in de zoger dat Bina heeft geschapen zeer aan in goed, natuurlijk is het zo maar wanneer hij zegt dan dat de hemel en de, de hemelscharen die worden door Ma geschapen dan betekent dat dat betekent dat die Ma stijgt op naar Bina en daar kon zij het licht aantrekken naar de, eh, het ware, naar de plaats waar standaard staat, pin, ja of niet? Want hoe kan dan bina hoe kan dan ma geven aan, aan de hemel? Ja, hoe kan dan de, omdat zij staat nu hoger, zij kan ook geven naar pin waar de pin standaard staat. Aan hem kan ze geven en ook aan de Bia, aan de Bria Itzerawa die. In de Torah, in de Zogar, die heette dan hemelscharen. Nu weten we wat hemelscharen zijn. Ja? Alle he de hemelscharen, dat zijn al die krachten en al die uh, wijzens. Uh, die hun oorsprong hebben, of hun domicilie hebben, houden in de wereld in Brijaitse Rawassia. Duidelijk. Bestaan ook bijvoorbeeld, he uh, hemelscharen bestaan ook be van de citra agra. Van de citra heeft ook hemelscharen. eigenlijk Onreine krachten heeft ook precies dezelfde opbouw. Dus dat is erg belangrijk. En het is geweldig dat het zo is. Ja, dat het, dat die, de keuze is altijd aan de mens. Vilachen Omera Katuv. Asher Tana Hodeha Alzes <coughs> Ashamaim, Lehashmiyanu, Shehamuchen Nimshachim Misham Mishem Nimisham Mishem Zeifen Elokim de Yishsu Aridei Hashituf Dimi Eile. acht. Shehen ma'ala shama'yem bin. Let op, hij doet het erg vriendelijk voor ons. Hij wil graag dat wij begrijpen. Het is ook niet moeilijk. Hij geeft ons geweldigheid uitleg. Let op. We lachen en daarom. Omerakatof zegt. Zegt de hele geschrift. In de psalm. Vandaar Dat. Dat. Dat. Uw you, glorie is gegeven. Over de hemelen. Bo, of boven de hemelen. Laschmi Waarom is het boven de hemelen? We weten wel. Boven de hemel is Bina. Wie bevindt zich boven de hemel? Laschmi Om ons te laten weten. Shaha nim shachim, mishemelo de Dat de mochen, en de dat al het licht wat wij ontvangen, dat is mochen, ja yeah, duidelijk. En mogen, ah, verschillende mogen zijn, maar in het bijzonder mogen van, van Chaya. Dat is iets wat leven geeft. Dat hij zegt, waarom staat het zo? Hij zegt, dat de, dat de, het, het Heilige Schrift wil laten ons laten weten. Dat de mochen worden aangetrokken van de naam uit de naam Elokim, namens Elokim in de naam Elokim van Jisso. Al de hashiduf door de door de partnerschap, verbinding, de mi wa eile, van mi en eile die verbindt zijn eigen Mie en Eile. Kijk, moeten we zo zien, de Jirsut zelf, de Bina, maar Jirsut, die heeft ook beide in zichzelf. Ook Mie en Eile. We spreken niet nu niet van Mie, van Abou, I, myself. We spreken nu van Mie. We spreken van, want ook de Jirsut net zo is verdeeld, ingedeeld. Hoe? Ketergogma. Ja of niet? Dat is Mie. En dan ja, en dat is dan de, wat is gebleven in de traptreden van de hirsut. Alleen ketter Hochma oftewel niet. En bina zeeranpien en maalgoed, oftewel in de naam, in de letters van de naam Elokim, dat zijn Eile, ja? alef, Lamet en Hij. die vielen waar naartoe naar de zeeranpien? Ja, in de zeeranpien, binnen de zeeranpien, in zijn eigen ketter Hochma. In de la van de lacheren van zeer en pieen. Nou, door het opstegen van man, die Bina, die Ma, die steigt op naar de ja, Naar de vrouwelijke van de Yersoed. En die Yersoed en die Eile, die trekken ook omhoog. Op, ja of niet? En die Eile worden verbonden met Mi. Maar dat is de verbinding van de Bina. Yersoed zeggen we. Dat is de verbinding van Hirsut. Hirsut nu krijgt vijf, al die vijf letters van de naam Elohim. En daaruit put die mal goed. Al die mogen. Natuurlijk niet, niet direct. We hebben direct gezegd dat eerst, wanneer die Eilis steegt op naar, de, naar haar regenplaats, is nog niet, niet alle vijf letters van de naam Elohim, die stralen. Ja? Alleen ze hebben alleen maar mee. Nog niet. Ik bedoel, straalt alleen meer, maar de gokma kan niet uh, ervaren worden. Pas daarna, wanneer die zeer pin die ook staat nu komt, kwam te staan, tussen die twee kanten, tussen de jirsuit van de rechterkant en de linkerkant, Mi en eile, en die maakt een ook, en dan komt er chassadim, en daardoor wordt de linkerkant verkrijgt waar alleen maar Chokma is, verkrijgt ook Chassadim. En dat betekent, uh, ligt Chokma om, omhuld in de Chassadim. En dat ontvangt die Ma. Ja, die staat op de plaats van, die staat op de plaats van de, uh, in de linkerplaats van de, van de jirsut. En zij ontvangt nu Chassadim in de Chokma. Of Chokma omhuld in de chassadim, En dat kan zij ervaren en kan zij doortrekken naar de lageren. Eindelijk. En de lageren noemt dit, hij, hij zegt dan Shamaim, hoe uh, kan de maal goed geven aan de hemel, hoe kan de noekwa geven aan de zerenpien. Omdat op de plaats, zij geeft dan aan de plaats waar zerenpien standaard staat. En verder naar de naar de Bia. Uh, schehen, welke dus, mi en eile, acht, mima ala shamaim, schehen ziran pin, welke mi en eile, die nu tot, tot uh, verbinding komen, die staan waar, mima ala shamaim, boven de, de shamayim, boven de hemel. Pas zoals de Zoals so so het vers, vers, vers van de uh, psalm zegt, ja. Hij zegt dat boven de hemel. En die staan ook boven de hemel. Dat wil zeggen, zij ze staan in de jirsut. Shehem, Zeranpin, welke hemel is? Zeranpin. Kijk, op die manier, de grote, de grote man, de goddelijke man, zoals die rabbi Shimon, de dingen. En die, natuurlijk niet door zijn verstand, maar die wordt bijgestaan door Eliyahu, door anderen die, Eliyahu, waarom kon Eliyahu, de, de profeet Eliyahu, waarom kon die dan, en komt die dan erg, nu en dan, bij zeer, bij zeer toegeweide mensen. Heel? Niet speciaal, Hij moet niet een speciaal gigant zijn van de, van de, Generatie, een grote man of zo, hoeft het niet speciaal te zijn. Maar iemand die toegeweet is, duidelijk. wat is groot in de ogen van de, van de ware realiteit. Wie is groot? Groot is betekent dat die zichzelf zo mogelijk, zoveel mogelijk kan uh, overgeven aan het hogere verstand. Die is hoog. In de ogen van uh, het hogere. En niet iemand die dan boeken schrijft, et cetera. Het is absoluut niet belangrijk. En goede kabbalist, goede kabbalist, goede kabbalist schreef geen boeken. Het is, het is wel aan hem gegeven, aan Johde Aschlak, van boven. Om de leer nog van kind Sverrood, omdat. Uh, te, door te geven. En hij heeft het ook geen andere taal gemaakt. Hij heeft alleen verklaard een beetje meer van Ari, Maar ook gebruikt precies dezelfde bewoordingen, alleen een klein beetje toegelicht aan ons. Dat is wat aan hem gegeven was. Maar aan hem bijvoorbeeld is niet gegeven wat aan, aan bijvoorbeeld aan jullie leraar is gegeven. De tijd was nog niet, niet daarvoor. Hij kon bijvoorbeeld de, hij kon ...bijvoorbeeld in levende leven... ...jude-afslag... ...niet doorgeven wat ik aan jullie doorgeef. Het is niet gegeven aan hem. Niemand van zijn leerlingen heeft iets begrepen... ...wat hij zei. Doet er niet toe. Later natuurlijk kon zij wel dat, dat leren... ...maar tijdens zijn lessen... ...hij had een, een, een paar mensen op zijn lessen... ...en soms wat meer, soms minder. Doet er niet toe... Maar hij kon het niet doorgeven aan hen. Er kwamen wel een paar wel, maar... Uh, de tijd was ook nog niet, niet daarvoor. Maar het is niet, het is niet aan hem gegeven. Hij moest dat commentaar maken van dat Hassolam wat we leren. Zonder hem zouden we niet kunnen begrijpen. Niets van zoveel begrijpen. Dat was zijn taak. Ja? om dat klaar voor ons het gerecht klaarmaken... Klaar en wij hebben nu al recht klaar, we moeten alleen maar op optijden. 8. But... Um, Nadepunt. We zeschouwen meer, en dat is wat hij. We zeschouwen Al 9. Hashamaim. Ihu lesalka vishma. Shehahoda. Shehu. Tin. Amohin hu ala shamayim mi ala zeyran pin elef yishsud salik bishma lokim. she mi tvalif bara el. Let of, of elek word what he said is pomsim plaats vizhe shamayim and that is what he said the at first at first from the Zogar zegt het natuurlijk, maar Zogar zegt het zo. En zoger gebruikt ook woorden van dat vers uit de Psalmen. We zeggen, dat is wat hij zegt, al hashamayim. Ja, daar staat het, boven de hemel. Ja, we hebben geleerd dat. Daar staat nog een keer de, de rechterkolom, de regel uh, 11 en 12, staat het. Ma adir shemcha baholya arets, hu machtig is je naam, is uw naam baholya arets in de hele aarde. En de aarde is het natuurlijk, is het goed uh, ashertanaho deha ale shamayin, waarbij dat uw glorie is gegeven boven de hemel. En dat gaat hij ons nu verklaren. We zegen hem, en dat is wat hij zegt. Allah Shamayim boven de hemel. Dus die glorie is gegeven boven de hemel. Wat betekent dat? Hij uh, uh, steekt op in de naam. In de naam steekt. dus in de naam Elohim natuurlijk. Die. Malchut die steekt op, die ma steekt op, naar jishsut. En daarom staat het geschreven, die steekt op in de naam. She ha dat god, want staat god is, hier is het niet no de sphira god, maar dat is uit het pasuk, uit de vers, uit wat we hebben net geleerd, goddecha, god is chlori. Dan hij zegt, i chlori, dan hij zegt, she ha god dat de chlori. Shehu tin amogen mochen that dat mochen betekent. Hu ala shamaen, me ala zeyran pin, dat is di mochen, di glory, dat is dan boven de hemel, mi ala zeyran boven de zeyran Dar befind sich de glory van of Hashem. Oftewel mochen. Shehu yirsut That this place, above the Hemel, that is Yisut. Shebo Elef Salik, Bishma Elohim, that in Him, in the Yisut, steigt, steigt die op in the Naam Elokim. This is the Maad, die komt, we have learned, die Ma, die komt dan te staan in the Yisut, and daar steigt die op in the Naam elokim daar wordt dan die. The Eile en Mi uh, verbonden met elkaar, en dan komen we dan de mochen uh, naar de ma, en de ma geeft verder. Shehu, welke jirs, so zegt die. shehu, Mi, wara Eile, dat, dat is wat staat geschreven, uh, dat Mi, vara Eile. Mi schiep Eile, ja, Mi schiep deze. Dus, het is zo dan dat is dus, tvalet, nou, gaan we hem even uitspreken kanal zoals boven gezegd werd. Aval ba shamaim ham, ham, ham, ham, ham, pin, ham, sham mi rak ma kanal. Let ham, ham, ham, ham, ham, ham, mar in ham, hemel ham, ham, in de hemel zelf, dus niet boven de hemel, maar in de hemel zelf. Shehem Ziran Pin, dat is dat dat Ziran Pin is. Eén Shami, daar is geen nami Mi. Ja of niet? Daar is geen nami Rakma alleen maar Ma. En Ma, weet away, dat ook <coughs> in de Ziran Pin is, ook de namma, Ma, want als je dan Ziran Pin neemt, de vulling van de Hawaïa, van de zeerenbien dan heb je ook de naam ma punt kanaal zoals boven gezegd werd 14 Dus de hele bedoeling is dat wij komen stap voor stap naar de, het culminatie moment wat hij ons wil vertellen dat de ima de moeder, de ima, ozifat lebarta mana. Dat de ima die leent aan haar dochter, de malchut, haar kleidei. En kleidei betekent de kilim. En zo so, zien we dat de, de malchut die steeg naar de ima, ja, naar, de, naar de mama, naar de jersut. En daar verkrijgt kleidei, daar verkrijgt ze de kilim. Die waarin zij ook het licht kan aantrekken en naar beneden doortrekken. Dat is de hele bedoeling. Op dat geeft ons eh, al goed, maakt ons helemaal duidelijk dat zonder kilim kunnen we niets ontvangen. Maar goed, heeft geen kilim, ook zo het punt, de punt in onszelf. Daar waar we dood voelen, ja, in onszelf. Dus dat betekent geen licht zit in ons. In elke mens zit het. Er is geen mens in de wereld die dat, die de, mal goed, de mal goed in zichzelf niet kent. Ja, daar waar je voelt dat daar dan duisternis. Alleen daar zit ik dan, als het ware. Dat daar kan daar, waarom kunnen we geen licht daar ontvangen? Er is geen klikeliem daar. Geen kli. Waarom kunnen we daar in de, daarin er is geen kli daar. Geen kli die kan daar ontvangen, want daar was de simtzum, beperking. We kunnen daar niet ontvangen. Geen mens kan daar ontvangen. Natuurlijk, men kan wel die en die, de ene en de andere heilig verklaren. Verklaar verklar de mens, menselijk gezin, wie, wie je wil. heilig Of maak iemand voor God, God verhoeden. Ja, zeg dat die is God. Maar de mens blijft mens, mijn friend, my vriend, de mens, elke mens is mens. Bestaat van vlees en bloed. Dus die heeft in zichzelf ook de maalgoed, de maalgoed. Dat is, daar is, hier is de dood. Dat. Duisternis, absolute duisternis. Elke mens. Denk niet dat iemand dat niet heeft. Dan is het een komedie. Dat is een show. En dan nou weet, weet ik veel wat. Denk goed aan wie dan de, aan zichzelf werkt. Weet overtuig zichzelf dat er nog nooit zo iemand geweest die dat niet had ervaren. Alleen de hele kunst is... Wie, wie echt heilig verklaard kan worden. Alleen van boven kan iemand heilig verklaard worden. En niet door de mensen kan iemand verklaard worden dat hij dood is. Natuurlijk eh, speelt men natuurlijk... religieus speelt men ook politiek natuurlijk. Dus moet je iedereen, in elk land, moet je dan heiligen verklaren natuurlijk. Maar helpt het wel helpt het ook. Natuurlijk helpt het sociaal. Natuurlijk gaan ze allemaal daar naar Limburg, waar ik weet niet waar dat, ergens daar. Gaan ze natuurlijk pellegrim, pellegrimtochten natuurlijk hebben we daar gelegen. Dan gaan ze daar ook. Gaat het goed voor de economie natuurlijk. Daar rondom die kerk dan natuurlijk komen allerlei krampjes et cetera. Natuurlijk wordt het Hè? Huh? Huh? Krampjes. Krampjes. Krampjes. krampjes. Krampjes, natuurlijk. In het Russisch. Ja. Nee, als je. Vergeet yeah. me dat wel, want the, in het Russisch kennen we geen lange of korte klinkers. Ja, dat kennen we niet. Dus daarom som, soms uh, zondig ik eraan, natuurlijk. Maar misschien is het ook. Is, is leuk. Misschien soms is het wel natuurlijk leuk. Maar allerlei dat soort dingetjes. Maar hoe kunnen we dan wel. The, hoe kunnen we dan wel. Als het allemaal daar duister niet is. Ternisies. Dan, de bedoeling is, kunnen wij nooit daar waar de duisternis, kan je niet naar de duisternis nog licht trekken. Dat kan niet. Jij ja, in het geestelijke begrijpt het. Daar waar de duisternis bij jou is, in elke toestand. Als bij jou ergens een gevoel van duisternis. Moet je dan niet direct trekken dat licht naar daar, naar die duisternis. Ja, ik voel me duisternis. Nee. En dan zeg je direct, direct moet ik het licht daar, daar doen. Dat is, is het. Vallen altijd de hele mens die doet het precies op manier. Ik voel mee, ik voel duisternis, wat doe ik dan? Direct bellen. Yeah. Jan, Pietje, het Even gaan we even lekker stappen. Doet er niet toe wat. Doet er niet toe wat je doet. Maar direct waarom? Jij wil direct de duisternis direct willen, direct direct vullen uh, met het licht. Doet yeah, er niet toe welke like, well licht. Like Een biertje, doet er niet toe wat. En dat moeten we altijd onderkennen. Dat. Dus niet op die manier... En wat, wat is dan... En wie, wie zegt jou dan... Bel die andere, bel die op... Of, die, of ga naar de café, of neem een borreltje... Doe erin, doe wat. Of neem, weer die paddenstoelen. <laughs> ja, de paddenstoelen. Ik vind een heerlijk paddenstoelen, maar, maar... van die heb ik nog niet geproefd. Maar misschien komt er een keertje. Moet je toch wel, als je dat over paddenstoelen vertelt... Moet je ook proeven, je. Nee, ja. Nee, dat is niet. Maar doet er niet toe. Maar wat, ja, wie gaat het ons, wie gaat ons verleden? Alleen dat onreine kracht. Onreine, let op. En die onreine kracht zit dan waar? Die zit dan aanleunend aan die duisternis. Let op. De duisternis is eigenlijk een... een Goede duisternis daar zit. Je moet daar niets. Er is niets verkeerd met die duisternis waar, jij, waar, jouw duister, waar je duisternis ervaart. Maar onderaan die duisternis. De duisternis, dat is de malgoed van jou. Malgoed, de malgoed. Goed, ik heb nog nooit verwoord dat. En dus dat is, een, dat is een goede zaak. Dat is dan die duisternis van waar je voelt. Die duisternis, dat is eigenlijk. ...behoort tot het heilige bij jou. Oké. Okay. Alleen daar zit geen licht. Dus jij moet daar wel... ...bepaalde... Uh, ...iets doen... ...wat wij nu leren, dat jij trekt het omhoog... ...als het ware. Ja? Naar... ...Jershoed, et cetera, naar dat soort dingen. Naar de hogere wereld. Ja, duidelijk. Je trekt eerst naar de malhout et cetera. Maar... maar Onder die duisternis, daar zit de klipot. Want de klipot zit altijd daar waar tekort is. Wat gaan ze jou doen? Ze zitten onder die duisternis. Als je dat, zij zitten onder, en ja, ze weten dat dit duisternis, waarom ze, kle, ze kleven aan de plaats waar tekort is, aanzuigen. En daarom voel je ook extra die duisternis. En dan gaan ze dat daaruit provoceren, jou. Trek het, trek het licht naar, naar, naar, naar ons toe. Trek het toe, ja? Licht. En jij gaat het wel doen. Je gaat voelen, jij voelt wel zelf de duisternis. Je wil licht, maar dat, dat de, wie trekt het? Wie wil dat? Die onreine krachten. De klipot. En in plaats daarvan moet je niet, en als je dat aantrekt daar naartoe, dan is het net weer hetzelfde als. Kater, ja, ellende en net als eh, nog een beetje genieten, genieten en dan dat is net lijkt wel op het als het jeukt bij jou ergens, ja en jij gaat het krabben, ja uitkrabben, dat is goed toch? Krabben, je gaat krabben eraan, krabben. Heerlijk is het om te krabben daarop. doet Doe erin, doe waar het waar het krabt. Oh, oh, jij gaat het krabben zo. Oh, het is, het is het kiek, ja of niet? waar dan ook, op welke plaats dan ook. Maar daarna, als je dan stopt, dan heb je, je al precies hetzelfde is het aantrekken van licht aan de onrein krachten. Want krab ook niet zomaar krabben, krab omdat daar zitten ook dan soort bacteriën, weet je van alles dan. Je moet het ook niet, niet krabben daar, moet je een beetje dat zo, moet je weet je, dat is persoonlijk. <laughs> On, ja, dat is niet, de bedoeling absoluut hier niet uh, dat beleid om, ontmoedigingsbeleid om niet te krabben, dat is moet je zelf weten. Maar niet aan te trekken het licht naar beneden, dat is fout dat, dat wij doen, dat de mensheid steeds doet en die zegt, nou deze keer moet het, wel, moet het wel de top zijn van alles, maar dat is nooit zo. Steeds omhoog trekken, omhoog trekken, ja? daarna omhoog, net zoals die maal goed doet. Want in die duisternis, daar zit geen oplossing, nooit. Wat ga je doen? Waarom? In die duisternis, daar waar jij zit, waar jou, jij voelt, daar zit geen kli. Er is alleen maar lege plaats in plaats van de kli. Duidelijk. Als je iets aantrekt en daar zit geen kli, wie gaat het ontvangen? Niet jij. Die kwa jongens, die dan die kleepoot, die, die, die, die, die, die, die onreine krachten, Ze gaan het naar zich toe trekken. zij hebben wel Eigenlijk, Ze hebben kleem die ze van jou hebben aangezogen in al die jaren, ze hebben opgebouwd, niet alleen door jou, door de zonden van die anderen, daarvoor, tot Adam, zit wel genoeg, genoeg daar uh, aan de kilim voor die onreine kracht. En de hele bedoeling van jou, van ons werk is, om juist aan hen het strikt noodzakelijke te geven. Niet helemaal kapot maken, want het is, maar eigenlijk om hoe te doen, je mag aan hen wel een beetje geven. Maar hoe? Niet op die manier dat jij trekt het licht van boven naar beneden. Nee, maar je moet het doen net zoals die goed deed. Eerst man opbrengen omhoog. Dus als je donker, in donker zit. Dat is helemaal structureel. Dat kan, dat kan zijn dat het goed is dat jij in het donker zit. Maar dan moet je dan man opbrengen dat jij omhoog trekt. Ja? Dan komt de, komen de, de rishimot, de sporen van het licht wat jij naar boven brengt komen in de plaats van boven de gazet. En daar is, wel, daar is er wel het licht van de bina. Ja, duidelijk. Daar ga je allerlei uh, veranderingen daar zullen plaatsvinden. Duidelijk. Jij blijft daar totdat je voelt dat jij al krachten hebt genoeg en dan ga je trekken van naar beneden. Jij zal voelen wanneer al Jij al genoeg kracht heeft om naar beneden te, te komen. En dat is een beetje een kwestie van, van aanvoelen. Eigenlijk, net zoals je dat voelt wanneer je oververmoeid bent. Je komt van je werk. Altijd opletten wanneer je gewoon oververmoeid bent. Want daar direct, eh, zij letten erg sterk op die onreine krachten. Op het moment wanneer de mens oververmoeid is. Of... of eh, een beetje zeggen dat uh, zenuwachtig is. Wat dan ook. Doet er niet toe wat. Uh, op dat moment niet beslissing nemen direct. Natuurlijk als je zit in de auto. Ook daar moet je snelle beslissingen nemen. Niet nadenken. Maar je moet wel voorzichtig daarmee zijn. Om niet direct te reageren. Of je mag wel direct. Maar dan moet je eerst optrekken omhoog. Uiteindelijk naar die, boven de gazzee als het ware. En daaruit beslissing nemen snelle man moet je leren en dat alleen maar de ervaring leert. dus het is wel, niet een kwestie alleen maar van, ik moet het allemaal op die berekeningen doen, natuurlijk in het begin moet je dat wel doen maar later, hoe meer je zit in het werk aan jezelf hoe sneller worden ook die beslissingen hoe slagvaardiger ga je worden ten aanzien van jezelf dus eerst snel daar naartoe en dan daaruit kijken, dus van binnen kijken Eerst komen omhoog van binnen, van buiten niemand ziet wat je doet, maar van binnen kom je omhoog. En daaruit ga je beslissing trekken, niet beslissing trekken terwijl jij in de duisternis zit, op de plaats waar de duisternis is, duisternis betekent dat ik, dat, dat ik me druk over maak of iets, dat ik uh, zenuwachtig zit daar met iets, en ik beschouw dat ook, oh, dat is een probleem wat zal ik doen, wat zal ik morgen weten, hoe zal ik mijn hypotheek, andere al die zorgen, die worden, die worden ons ingefluisterd, door wie? Door de Sitra Agra, want zij zit onder, de onder die duisternis in, in ons, en zij gaat steeds ons aanpakken van alle kanten, als zij ziet dat jij rustig bent ten aanzien, van jouw hypotheek, dan zie je, oké, okay, ik ben nu overgegaan van de variabele, van de variabele hypotheek naar een vaste hypotheek. Nu weet ik dat die wordt niet, wordt niet meer over vijf jaar bedonderd door de bank. Ja, de bank die zegt, ja, variabel is goed, wij gaan naar beneden, gaat wel voet naar beneden en jij gaat met je voet ook naar beneden, ja, maar het is nu omgedraaid. Dan in de, in de, ja, de werkelijkheid is het, Ja, de variabele... Die gaat altijd in de gunste... Naar, gaat altijd naar de bank toe. De bank altijd wint. Hoe dan ook. Maar de mens moet betalen. Dus, Oké. Okay, nou Jij bent nu, <laughs> ben nu overgegaan naar de vaste hypotheek. Nu voel je heerlijk. Zoveel so, so zorgen heb ik gehad. Nu niet meer. Ja, niet meer. Dan, die onrecht, die sitra is erg slim. Die, die, die, die kent... A, het aardse verstand, van A tot Z, ja, dat is echt een slimmering, dan gaat hij niet meer over hypotheek, jou of meer lastigvallen, dan gaat hij over iets anders, over de buurman, over het lawaai, over over overbelasting van de lawaai van boven, van de buren, van dat allerlei, op allerlei manieren om jou bezig te houden. Waarom? Het doet er niet toe of jij het goede of het slechte aantrekt. Als je maar aantrekt die krachten als je kwaad wordt, wat is kwaad? Kwaad betekent dat ik ook het negatieve, maar de kracht zie als negatief, maar het is ook kracht. En dat ook gaat naar die citra agra. Zij profiteert, of jij, op welke manier jij ook doet, als je trekt van boven naar beneden, dan profiteert zij. Dus in plaats daarvan, altijd doen net zoals deze, omhoog trekken, en daaruit beslissing trekken. Want daaruit, als je daar komt... ...naar boven de geze van binnen, dan kom je tot rust, dynamische rust. En daaruit kan je kijken, uh, wat is het nou het probleem wat ik heb? Nu ga je bekeken het probleem dan zie je dat dit eigenlijk een, een muggenbijt is. Ja? Of je moet iets doen, dat like, oké, okay, maar dan ga je dan de mouwen opsteken... ...en je gaat oplossen, oplossen op het probleem zonder... So, Geharen waren zonder dat we dat oververmoeid over zijn, overgewerkt over zijn. Eigenlijk is het eenvoudig. Eigenlijk. Ook in onze tijd, in, het, in de tijd van de nieuwe dynamische wereld, zoals het nu enorm snel beweeg, bewegende wereld is. is eenvoudig om dat te regelen zelf. Eigenlijk. Je wordt nog enorm veel productiever daardoor. Eigenlijk. Dan, wanneer je steeds dat doet, omhoog. Alleen natuurlijk, al die bazen moeten ook weten dat jij de beweging ook naar boven doet. Maar ook niet, dat is ook niet belangrijk. Jij moet het zelf doen. Jouw baas weet het niet dat jij dat doet. En jij doet uh, opbouwen. Dus niet direct, je zegt, doe dit en je gaat direct dat, dat doen. Nee, eerst altijd omhoog trekken. En daaruit beslissing.